Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in 2016... heeft mogelijk een handlanger gehad die later het land is uitgezet. Duitsland gaat de zaak onderzoeken. De Tunesier Amri reed met een vrachtwagen in op het publiek... en doodde zo twaalf mensen. Hij ontkwam en werd later doodgeschoten door de politie in Italië. De handlanger zou hem hebben geholpen te vluchten. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe iemand een man neerslaat met een stok... zodat Amri weg kan komen. De helper was volgens een Duits blad een agent van de geheime dienst van Marokko. Mogelijk een dubbelspion. De leider van de afdeling Geleen van motorbende Satudara heeft negen jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. Negen andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. Leden die zich niet aan de regels hielden werden door de mannen mishandeld. Bij invallen zijn grote sommen geld, wapens en motoren in beslag genomen. In het clubhuis in Geleen trof de politie ook een Kalashnikov aan waarmee was geschoten. En Auschwitz-overlevende Frida Menko is overleden. Ze is 93 geworden. Frida Promet Menko werd in 1944 via Westerbork... naar het vernietigingskamp Auschwitz afgevoerd. Ze verrichtte daar dwangarbeid en werd ernstig ziek. Ze overleefde het kamp ter nauwe nood. Menko is altijd het verhaal blijven vertellen... van de vernietiging van de Joden in documentaires... en televisieprogramma's, en vooral op scholen. Na de oorlog speelde ze een belangrijke rol in de liberaal-Joodse gemeenschap. Daarvoor kreeg ze in 1991 een koninklijke onderscheiding. Het weer. Vannacht liggen de temperaturen van iets boven nul langs de oostgrens... tot drie graden aan de kust. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen zijn er eerst sluierwolken. Die blijven in het noordoosten wat hangen. Verder is er zon en het wordt tussen de 11 en de 13 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Right. I just wanna thrive, I don't wanna fight Is ZFM antwoord. I'm talking. I'm talking. I believe in the power of love.